...vulden wij een gat in de Libertarische, of de vrij, eh, libertarische Bibliotheek. En, maar in 2001 startte ik met de Stichting Meer Vrijheid. En ja, meervrijheid.nl is een site die nog steeds uh, beschikbaar is... ...maar niet zo vaak wordt geüpdate. En, Vrijheid Radio deed ik ook in 2005 trouwens. Uh, maar ja. daar ben ik uh, na een tijdje mee gestopt. Uh, ja, het boek dat ik vorig jaar publiceerde...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 Ja, ik weet niet of het alleen voor belasting is. Maar uh, het, uh, omdat het over huiselijk geweld gaat en dit soort dingen erbij worden genoemd... is het eigenlijk ja, ja. al zo dat, uh, dat het een boekje te buiten gaat. Het is breder dan wat de titel suggereert. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik vermoed dat de persoon die eigenlijk helemaal niet mag... Uh, pedofiele activiteiten verrichten op zijn computer. Okay. <laughs> ja, het hoeft niet eens waar te zijn. En een ander voorbeeld is ook wel interessant... Um,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 Een ongenoegen over het anti-rute. Nou, hij veroordeeld vanwege de spelfout of vanwege de. Nee, dan zou de boete veel hoger hebben uitgevat misschien. misschien voelde een fanatieke boomknuffelaar zich beledigd door de opmerking. Nou, het, beloor, het beledigen van Nederland, die zie je. <laughs> uh, Maar Nee, uh, dat is opvallend. Want, want hij zei, hij weet geen bedreiging. Uh, hij zei ja, lekker in je kooksnotenboom gaan zitten. Uh, ja, twintig jaar geleden, en dat geeft een beetje aan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 Maar het is. Hé, jij bent gewoon. <laughs> een uh, jij bent gewoon een bruut. Echt uh, <laughs> iedereen. Een potte boer. Um, maar, maar, um, ja, dit is nu een Maar, ja, in Canada is in 2017 ook een wet aangenomen. De, de Bill C-16. Die het misgenderen van mensen strafbaar stelt. Dus, ja, dat is in New York ook zo, geloof ik, ja. Ja.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 En die komt geloof ik uit Canada. Zo. Ja. Die zei ik doe daar niet aan mee. En als ze, als ze me daarvoor willen beboeten. Betaal ik het niet. En als ze me in de gevangenis gooien. Dan ga ik in de gevangenis zitten. Dat, dat kan zijn. Maar ja. De tijden zijn niet gunstig voor hem. Want ja. Uiteindelijk lijkt je de pleit te beslechten. En je kunt je wel uh, verzetten. Maar hij, hij heeft dan nog een positie. Waar hij niet kan doen. Maar je kunt ook.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 In de politie. Niet dat er heel veel is, dat zeg ik niet. Maar ja, het lijkt me. Om... <laughs> waarschijnlijk dat er, dat er niets is. Er is laatst zelfs een uh, woordvoerder opgestapt uh, bij de politie. Omdat het zo, ja, zo'n zooitje was. Ja, ja en omdat, het, niet, omdat de... er niks aan gedaan werd eigenlijk. Mm. Oké. Okay. Ja, en, en het net sluit zich steeds verder. Hè? Want uh, in Frankrijk en ook al in Duitsland. In Duitsland heb je het netwerk Doegzetzungsgeschet netwerk, in 2017. En die verplicht internetbedrijven zoals Facebook.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 Nou, je zei ook, oh, je hebt ook nog uh, een verhaal dat het uh, hele landen, kan de, je kan de toegang ontzegd worden tot de hele landen? Ja. ja, dat is waar, ja. Kijk, we halen ISIS-strijders terug en uh, kinderen en vrouwen en familie en zo. Dat is allemaal geen probleem. Maar als bijvoorbeeld, uh, goed voorbeeld, wat ik in dat stuk beschrijf, is de uh, White Nationalist, hij is zelf overigens niet zo, Jared Taylor uit Amerika, die pleit tegen. Uh,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 Um, en de, de toegang werd hem tot het hele Schengengebied, want zo'n beetje heel Europa is, uh, of de hele EU, uh, ontzegd. Wat mm. natuurlijk buitengewoon bijzonder is. Want, ja, uh, ja zo, zo bijzonder is het ook weer niet dat je tegen immigratie uh, ageert, bijvoorbeeld, of zo. Het is niet dat je uh, geen, geen haardragend materiaal of iets dergelijks. Of, uh, het is geen bedreiging natuurlijk. Dus dat is... Laura Sutherland mocht ook het Verenigd Koninkrijk niet meer in. En dat zijn allemaal... Ja, weet je... Alla-gerelateerde en ras-gerelateerde dingen. Maar er is ook zo'n... Ja, een beetje conspiratie-achtige... Figuur, David Icky, En die mocht Australië niet meer in. Terwijl... ja. Dat zat volgens mij niet, niet aan racisme of aan alla homofobie, nee, uh, wat is het, islamofobie gekoppeld. Maar het was gewoon, ja, hij heeft een beetje een raar idee over aliens. Ja, yeah. <laughs> En uh, daar moet je yeah, yeah, ook lezingen over geven. Dat mocht ook al niet meer. Ja, yeah, heel maf, Dus... Uh...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 Ja. En ondanks dat willen ze gewoon die mensen echt het zwijgen opleggen. Die mogen, met, zeg maar, die mogen ook niet met anderen praten, zeg maar. Of ook niet met nou, anderen communiceren. Nou, dat is inderdaad waar. Wat de terminologie die ze gebruiken is ook dingen als safe space. Weet je wel. Alsof iemand bedreigd wordt fysiek. Weet je wel. We ja. je willen moet, je moet een veilige omgeving. Weet je wel. Zo van een veilig. Zijn, uh, net zoals op de universiteiten. Uh, we willen een veilige omgeving creëren. Alsof, dat, is een veilige, dat is veilig. De mensen zijn beveiligd tegen kritiek of tegen uh, vreemde meningen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 Ja, dat uh, mensen zich juist meer bewust worden van die verschillen. En uh, wat ook werkt, is dat ze denken: ja, maar ik ben toch al heel tolerant, want ik heb zo'n cursus meegedaan. Dus uh, ik hoef mijn eigen <lacht> gedrag niet meer te controleren. Sorry. Ja. Ik ben al ja. heel pook. <lacht> en is uh, ja, gedaan, daarmee is het afgelopen. Ja, ja, het is een beetje net zoals die uh, mensen. Het schijnt ook dat, dat mensen die heel erg ecologisch bewust zijn, uh, relatief ja. weinig aan de recycling doen, omdat ze denken: van ja, maar ik praat er toch al de hele tijd over. Ja, ja, ja. <lacht>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 En een reputatie. En, want je denkt van, nou, uh, uh, dat, dat doen ze goed mee. Uh, of tenminste, dat denkt je niet. Maar men denkt van, oké, okay, wat proberen ze goed te zijn? weet ik veel wat. Maar, um, ja, vroeger was de universiteit erop gericht om, om waarheids, op, op waarheidsvinding en zo. En inzichten en kennis. En, en nu over, gaat het over gelijkheid en, en social justice. Dus, uh, en er worden mensen benoemd op basis van hun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 Why aren't there any women on the mission? Is your suit white because you're a racist? Why did you <laughs> say mankind? Are there any transgender bathrooms in the lunar module? Het <laughs> ja. is gewoon helemaal, uh, alles wordt door die hele lens bekeken van, van de, uh, ja, privilege en, uh, en slavernijverleden en, en schuld en boete. En ik denk dat dat toch ook wel weer, toch ook wel weer weg moet, af moet nou, zwakken. Ja. Het is niet vol te houden. Nee, het is niet vol te houden, maar het gaat nog jarenlang door, durf ik te voorspellen. Toen ik het boek schreef, discriminatie Mythen, uh, toen dacht ik, nou, nu heb ik wel het meest abs absurde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 ja, je zit met een probleem met herstelbetalingen. Hebben ze nou in Amerika ook over, bijvoorbeeld voor slavernijverleden. En dan ga je zeggen van, nou ja, wie is er allemaal slaaf? Ja, dat wordt natuurlijk steeds meer. Hoeveel slachtoffers die er springen op die car om uitbetaald te worden, die is gigantisch. En de hoeveelheid, hoeveelheid mensen die die car trekken, die wordt steeds kleiner. Want straks zijn dat alleen nog witte heteroseksuele eh, mannen, zeg maar, van middelbare leeftijd. En, ja, maar het is noodzakelijk instabiel, wil ik zeggen. Het groeit altijd. Daar, het is omdat het een, een soort predatory uh, toestand is. Net ja. zoals een empire moet het altijd uiteindelijk wel faal. Ja, maar dat kan heel lang duren. Ja. En dat mm -hmm. uh, Dank bijvoorbeeld, en, en, en Hoe heet het? Uh, ik geef als. Uh, en daarmee wil ik afsluiten. Uh, het voorbeeld van, van Zuid-Afrika, waar ik dan de laatste tijd erg geïnteresseerd in ben. Um, ja, dat, dat land is al 25 jaar richting de afgrond aan het gaan. En het lijkt, alle maatregelen die nu genomen worden, worden steeds, zijn steeds slechter. Uh, dus het lijkt geen herstel te zijn. En um, ja, 25 jaar geleden dacht iedereen, oh, einde van apartheid, wat fantastisch. Nu wordt het een regenboognatie en iedereen uh, gaat ja, elkaar. armen. Nooit, <laughs> nou, jij dacht het zeker niet, nee, maar en ik ook niet. Maar uh, dat werd wel toen gedacht en... Ja, uh, en je denkt, het kan niet gekker. Weet je op een gegeven moment zien ze dat het... Zimbabwe uh, wordt. Ja, uh, dan moeten ze toch zien dat uh, anders, als we hiermee doorgaan, Zimbabwe wordt. Maar op de een of andere manier lijkt het systeem te uh, Het is eigen dynamiek en het is dus niet te stoppen. Ja, het is een trein die moeilijk te stoppen is. Ja. Maar uh, het is misschien ook nog even interessant om naar de toekomst te kijken. Van, uh, ja, verwacht jij niet dingen van inderdaad uh, gedistribueerde... net zoals cryptocurrency iets gedistribueerd is, zou kan je ook...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 Hey, dus, ja, wat ik eerder ja. denk, als ik even een beeld van de toekomst mag uh, schetsen, is dat mensen in de toekomst overdag op hele spasmodische wijze een uiterste beste doen om politiek correcte zijn naar elkaar. En uh, als ze eenmaal thuis zijn, dan loggen ze in op een of andere uh, blockchain uh, gebaseerd uh, sociaal netwerk waar ze anoniem van alles kunnen posten, wat niet meer gecensureerd kan worden of eraf gehaald kan worden. En daar gaan ze gewoon helemaal los. Ik bedoel, daar uh, gooien ze alles eruit wat ze de hele dag niet mochten zeggen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 je moet eigenlijk naar de berichten aan zich kunnen kijken. Er staan daar interne contradicties in. Maar om ons even naar het einde van dit interview toe te werken. Frank, het zijn toch allemaal een beetje donkere wolken die je zo schetst. Maar zit er ergens achter die donkere wolken nog een klein beetje zonlicht? Ehm um... Nee, uh, over, ja, mijn optimisme <laughs> van vroeger heeft plaatsgemaakt voor pessimisme, dus uh, ik kan helaas de luisteraar weinig uh, optimistische geluiden laten horen. Uh, wat wil je nog wel kwijt? Um, komt er naar aanleiding van dit onderwerp nog een um, boek uit? Nee, nee, boekenschrijven is heel zwaar, kan ik zeggen. Mm, dan komt er gewoon waarschijnlijk een boek uit. <laughs> nee, ik ben al heel blij dat het vorige boek eruit is, dat heeft wel moeite moed gekost. En, uh,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 En ja, Waarschijnlijk breidt de censuur wordt steeds belachelijker dat het ook steeds meer mensen van die platforms afdrijft naar ja. andere platforms. Dus, dus je hoeft het eigenlijk niet eens te promoten. Het wordt gewoon vanzelf wordt iedereen eraf gedreven die ook maar iets origineels of waars te zeggen heeft.